Zes uren, wat is het? Een geweldige elsplaat en een heerlijk nummer om de show mee te beginnen. Genesis en de invisible Cats. Welkom, luistervrienden en vriendinnen natuurlijk van de AFASIO op Radio LS 558. Het is vandaag woensdag 16 maart 2016 en eigenlijk hebben we een dubbele door de midden. Hè. De week gaat door de midden vandaag, maar ook de maand, want het is vandaag de 16e. Dus er komen er nog 16, want dan is het 31 maart. Trouwens, volgende week is het alweer Pasen, zag ik. Tenminste, eerst hebben we dan Goede Vrijdag. Hè. Dan zijn we ook allemaal natuurlijk lekker vrij, de meeste althans. En dan heb je gewoon een heerlijk lang weekend, want maandag is het tweede paasdag. Dus dan kan je lekker eieren gaan zoeken en zo. Maar je mag geloof ik geen vrolijk Pasen meer zeggen. Dus we zeggen hem gewoon vrolijk voorjaar bij Radio Els 558. Wat gaan we allemaal doen? De bekende dingetjes natuurlijk, dat weten jullie onderhand wel. En we hebben natuurlijk heel veel muziek. Bijvoorbeeld van Modern Talking, van T-Pow Die zat ik uh, vorige week al op de playlist gezet. Maar toen kwam ik er niet aan toe. Nu hopelijk wel. De specials komen voorbij. Longto, To, Ernie en de Shakers. Dat is het tweeluik van vandaag. Schitterend natuurlijk. Leo Den Hop, daar heb ik al uh, iets van op de Facebookpagina's gezet. Van Radio Els en Dava Show. Won Ton keer ken je die nog, Johnny en de orchestra Rodriguez, dat is ook een heel bijzonder mooi plaatje uit het verleden, Al Stewart, Nick McKenzie, Gilbert O'Sullivan en Michael Jackson hebben we ook nog in de aanbieding. En we beginnen natuurlijk weer met de plaat van 50 jaar geleden, van Davy, Dee, de de Dozie, Bicky, Mick en dit is moeilijk uitspreekbaar, hier is goede Goedenavond, de AFA tot 7 uur. Oh even, er had toch hier wat uh, vergeten te doen, ja, en ik hoop dat jullie het niet helemaal gemerkt hebben, maar we horen altijd even de muziek is door een soort uh, normalizer te halen, dat het allemaal een beetje hetzelfde niveau is, maar dat ben ik vergeten, dus dat hoorde ik ook gelijk. Gaan we zo oplossen, want dan ga ik gewoon even de hele USB-stick er doorheen halen, maar dat moet ik wel doen tijdens een lange plaat, nou, dat komt mooi uit, want dat is de volgende wel. Er staan trouwens 39 files in Nederland, dus dat valt reuze mee, de langste, een van de langste op de A12, Utrecht, Den Haag, 8,1 kilometer tussen... Nieuwerbrug en knooppunt Gouden. Dit is Radio L558 met Ferrie de Hartog. 24 uur per dag. Radio l ...ook nog eens een keer het mengpaneel schoongemaakt. Dus dan zijn alle knopjes natuurlijk weer een beetje beslag af. Vrouwen en mengpaneelen, dat gaat niet samen geloof ik. Jordan Michael Jackson uit 1983 en be Starting Something. Het is al 12 minuten over de klok van 6 uur. Je luistert naar Radio Els 558, te horen op het wereldwijde web natuurlijk. Via www.radioels558.nl En in het oosten van het land vaak op de 1512 kilohertz... ...op die oude, gouden, vertrouwde middengolf. Hier is een mooi plaatje uit die tijd van de middengolf.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 Even een rustpunt in de show hoor, in de afwashow hier, je hoorde Gilbert O'Sullivan met Claire. Dat is natuurlijk een pracht nummer. Een Amerikaanse dakloze heeft 100.000 dollar, dat is ongeveer 90.000 euro gekregen van de politie, omdat hij heeft geholpen twee voortvluchtige gevangenen te pakken te krijgen. De politie in Orange County in California had een beloning uitgeloofd van 150.000 dollar nadat twee man waren ontsnapt uit de gevangenis. Op de tv werden foto's van hem getoond. De dakloze man zag de voortvluchtige vervolgens in een gestolen busje zitten en Alarmeerde, hem... en alarmeerde de politie. Dat leverde hem een ton op. De rest van de beloning werd verdeeld tussen een man van wie het... Het busje was gestolen en twee supermarktmedewerkers die bewakingsbeelden hadden aangeleverd waarop de gevangenen te zien waren. Een taxichauffeur die een week lang werd ontvoerd door de ontsnapte gevangenen heeft pech. Hij krijgt helemaal niks van de beloning. Nee, dat is ook wel triest natuurlijk. Ach, ach, ja. Dan gaan we maar weer eens vrolijke muziek draaien om het een beetje op te lossen. Hier is uh, even kijken: Nick McKenzie natuurlijk uit 1973 en Juanita. Welkom bij Dagma Show. Tot 7 uur. De beste Gouwe Houwe. The land of the Spanish song Cuba, Libre, Sangria and Sun Prepare a love song I could do anything, I felt free So I followed my heart But I've told you who's waiting at home We knew the end from the start Sometimes I hate to say goodbye, but I've got to leave you who I need. in the eyes of a Spanish girl. A parting cup, a parting kiss, a parting word, goodbye to another world. We spend a nice time, no regrets, now it comes to an end. For I told you I'm uh -huh.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 Now you're gonna stay in the year of the cat. Volgens mij heette dat album ook waar dit nummer vandaan kwam. Hoor. Year of the Cat van Stuart Stewart natuurlijk, uit 1977. Ja, ik kan me dit nog wel goed herinneren. Hoor. Het was toen wel een beetje hele aparte muziek voor die tijd. En hij had er gelijk een hele grote hit mee. Zeker met het album natuurlijk. Je luistert naar Radio Els 558, de afwasshow tot een uurtje. op de Radio 7. Els 558. Informatie. De 91-jarige Colette Bouillet is in het Oost-Franse Bessincon... na 30 jaar gepromoveerd op haar proefschrift De Arbeidsmigranten in Bécanson... in de tweede helft van de 20 e eeuw. Dat meldt de nieuwsiteits Ma Commune Info. Vandaag bekend. Bouillet begon naar haar pensioen op haar 60ste aan haar proefschrift te werken. Ze erkende dinsdag aan de Universiteit van Franse Comté... Dat ze ook pauzes heeft genomen. Maar volgens haar promotor, de hoogleraar Serge Ormo, was het onderwerp interessanter genoeg om er zo lang over te doen. Het werk van Dr. Bouillet wordt als uitmuntend geprezen. En ze heeft een eremedaille van de stad BKSO in ontvangst mogen nemen. Het is allemaal wat... Nu gaat ze het wat kalmer aan doen, heeft ze gezegd. Dat mag ook wel op die leeftijd natuurlijk. Wij gaan het hier niet kalmer aan doen. We gaan lekker door met de muziek. Hier is helemaal Jo van Johnny en ook Rodriguez uit 1975. Mallejo, mallejo, mallejo van Johnny en Orgrestra Rodriguez uit 1975 hier in de afwashow bij Radio Els 558. Je kan ook eens even kijken op onze Facebookpagina's en zo. maar even zoeken op Radio Els 558 of je zoekt even op de afwashow, dan vind je genoeg dingetjes daar. En we hebben ook nog een site dat heet De Vrienden van Radio Els en dat wordt beheerd door Brenda, onze superfan. Trouwens, het was wel prachtig weer vandaag. Hè? Oh, oh, oh. Ja, ik vond het wel zonde dat ik moest werken hoor. Maar ja, je kan niet alles hebben in het leven, natuurlijk. Ik hoop dat van het weekend nog een beetje mooi weer blijft, want anders wordt het niks. Hier is Ton uit 1988. And I love and I shit. Every now and then I think about my life. I see. Jij zou dat nooit toegeven. 1988 voor Wanton von Highlighter Neusit. Maar ze zeggen het in ieder geval. Ze geeft het gewoon eerlijk toe. Welke vrouw doet dat? Ja, een prachtplaatje trouwens. Dat je volgens mij nog nooit gedraaid in En was zo. Dus daar hebben we vandaag verandering in gebracht. Oh, en hier kijk ik altijd naar uit hoor. Ja, Nina weet je nog wel. Maar we naar het drankje wat erbij hoor. Els heeft uh, tijdens het plaatje de papiertjes gebracht van de tijdmachine. Want we gaan terug in het verleden, wat er vandaag allemaal gebeurd is. En natuurlijk de beroemde rum met een scheutje chocolademelk erdoor. Het breekpunt in de AvanShow altijd. Het is vandaag 16 maart en dat is de 76ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 290. Dat gaat toch wel ontzettend hard hè? Vandaag in 1937. Willy Walden en Piet Muizelaart treden voor het eerst op als de dames Snip en Snap. Ja, wie kent ze niet? En in 1941 vandaag verscheen de eerste strip van Tom Poes, jawel. Pruisen verklaarde vandaag de oorlog aan Napoleon en vandaag in 1815 Willem Frederik van Oranje Nassau neemt de titel Koning der Nederlanden aan. Ja, voorvader van onze eigen Willem hè, van nu. Bij een referendum in de Krim Republiek stemt vandaag in het verleden in 2014 namelijk een grote meerderheid voor aansluiting bij Rusland. Oekraïne en het Westen beschouwen het referendum als onwettig. Ja, dat, uh, daar ga ik maar even niet op in, maar ik heb ook zo'n gevoel dat dat met ons referendum straks gaat gebeuren. In 1926 vandaag, Robert Goddard lanceert de eerste raket met vloeibare brandstof. En dan gaan we eens kijken wie er allemaal jarig zijn of geboren zijn vandaag. Dat was in 1581 Pieter Corneliszoon Hoofd, Nederlands dichter en historicus. Hij overleed in 1647. En in 1750 zag het zonnetje voor het eerst Caroline Herschel. Zij was een Duits astronoom en overleed in 1848. En in 1856 was het de beurt aan Napoleon Eugène Lodewijk Bonaparte, Frans keizerlijke prins. Hij overleed in 1879. Zo. De viertje zit even een beetje vastgeplakt. Els, waar heb je gezeten? Niet te geloven. Jozef Mengele werd vandaag geboren. Er staat hier dat hij een Duits nazi-arts was. Maar noem het maar gewoon een grote crimineel en een sadist. Hij overleed in 1979. En vandaag werd in 1912 Pat Nixon geboren. Zij was Amerikaans actrice en de echtgenote van president Richard Nixon. Zij overleed in 1993. En Jerry Lewis is vandaag jarig. Hij... Zag het geboorte. Hij, nou ja, daar zag hij niet niks van, van die geboorte natuurlijk. Maar hij zag het licht in 1926. Dick Passier is vandaag jarig Nederlands televisiepresentator. Hij komt uit 1933. En Jan Pronk, Nederlands politicus uit 1940. Is vandaag ook jarig. En Jan Siever, dat was een beetje zo'n uh, man met een baard, een beetje een vakbondsmannetje om te zien. Hij was Nederlands politicus. Ik dacht gewoon voor de Partij van de Arbeid. Hij werd geboren in 1940, maar helaas alweer overleden in 1994. Dus niet echt oud geworden. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn op deze uh, 16e maart in het verleden. In 1946 overleed Max Blokzeil hij werd 62 jaar. Hij was Nederlands zanger en journalist op zeer jeugdige leeftijd 28 namelijk Nico Reinders in 1976, hij was Nederlands voetballer, als ik uit mijn hoofd zeg speelde die bij Ajax. En Theo Joekes, hij werd 75 jaar oud, hij overleed in 1999 vandaag, hij was een Nederlands politicus en schrijver. En de laatste van vandaag was Arie Vermeulen, hij was ooit de... Oudste man van Nederland. Hij overleed in 2013 op 107-jarige leeftijd. Ja, je moet er toch niet aan denken dat je zo oud wordt. Nou ja, als het in goede gezondheid gaat, natuurlijk wel. De rooms-katholieke kalender, heilige Heribet van Keulen, die overleed in 1021. En in Rome, tijdens de Argei, op 16 en 17 maart, brengen de priesters zoenoffers aan 27 heiligdommen in de stad. 1962 was de laagste minimumtemperatuur min 5,7 graden en de hoogste maximumtemperatuur was maar liefst 19,3 graden in 2005, wat was dat lekker warm toen al. De zon die schijnt het langst in 2003 10,9 uur en je kon het langst in de regen lopen als je daar behoefte aan zou hebben gehad in 1957 8,3 uur. En dan hebben we dit alweer zo'n beetje gehad. De afwasshow. Een fijne avond van van, van met de van van, de Ze lit zich ondertussen van mijn zussen, allemaal allemaal Het een fijne avond. Babarabam, babarabam, er was Zij er Ze met de Mijn zussen, er, hij zit Ik ben niet zo van die hoempa-hoempa-carnavalsmuziek, maar dit kan ik toch wel bekoren. Antoinette uit 1969, Leo den Hop, en ik heb mijn foto van het singeltje op de Facebookpagina gezet van de diverse pagina's zoals daar zijn, de Ava show en Radio Els natuurlijk. Ja, en uh, meneer Hans Bank vroeg zich af of dit uh, vriendin van Els was. Ja, dat mocht uh, Els willen, want Els die mag geen drank. en Antoinette die kon er nog Waarschijnlijk wel wat van het Oeh, wat is dat opeens zwart. Benny Jongeling heeft zijn partyhuis in Haaksbergen te koop gezet. De oud frontman van Normaal probeert met een video het pand te slijten. Benny heeft afscheid genomen van Normaal en vindt het ook tijd om afscheid te nemen van het huis aan de Krakeelsweg, waar veel platen van de band werden opgenomen. Ik kocht het huis in oktober 2002 voor mijn eerste atelier. De opnamestudio die werd er pas later ingebouwd, zegt de zanger in de video die door de makelaar op Facebook werd geplaatst. Jolink laat tijdens een videorondleiding weten waarom het pand met ruim 1,5 hectare grond zo speciaal is. Beneden werd de plaat opgenomen en dat was altijd heel erg gezellig, moet ik zeggen. Met een biertje erbij, een borrel. We bleven zelf slapen, al dus de voormalige zanger van Normaal. Ja, dat zie je wel meer. Hè? Dan komt er een pand te koop van een BNR en dat wordt dat helemaal breed in de media uitgelicht. Dat is natuurlijk wel leuk om te kijken hoe BNR's natuurlijk een klein beetje leven. Wij zijn hier alweer toegekomen bij de, bij, in de Affenshow bij Radio l 558. Even goed vertellen. Aan het tweeluik voor deze 16e maart. Twee opnames van Long Toon, Ernie en The Shakers uit 1976, alright, en natuurlijk de grote kraken van de jongens uit 1977 met Do You Remember, veel plezier ermee. Twee leuk, nu, nu, nu. Een hit. Goedenavond, dit is Radio Els. Oh. Think of all stars from the 50s seen. Jukebox heroes and all the screens. Buddy Holly, Lekker, th Ricky Nelson, Gotten Mary Lou. You're a senorita rock around the clock Little Richard and Bobby Rinell Elvis Presley The Holbrick Hotel So funny. What a dog! Johnny is the Joker as I try to steal my baby He's a bird doll Kun je toch niet stil blijven zitten als je dit soort muziek hoort? jongen, jongen, jongen, Dansend in de keuken tijdens de afwas met Montreal Union en de Shakers. Met All Right En natuurlijk hun Monsterrit alle tijden 1977. Do you remember? Na een zonnige middag is het vanavond en vannacht helder, het kwik daalt rond het vriespunt. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind neemt vanavond iets af en zeer lokaal kan er een misbank ontstaan. Donderdag wordt een zonovergoten dag met maxima tussen de 10 en 12 graden. De wind is matig uit het noordoosten en minder prominent aanwezig in vergelijking met vandaag. Vanaf vrijdag krijgt bewolking de overhand en lopen de maxima niet veel verder op dan naar 7 graden, dus het weer gaat wel een beetje veranderen. De wind draait naar het noordwesten, het blijft gelukkig nog wel een beetje droog, maar dat zal in het weekend een beetje gaan omslaan, dan krijgen we een beetje Maartse buien, ja het is tenslotte de de water, dat hoort dat er natuurlijk bij. Wij gaan hier even lekker door met wat muziek van de specials uit 1981 en we gaan even een beetje spoken spoken, hier is A Ghost Town. 24 uur per dag. Radio Els 558. We gingen terug naar 1988 met die pauze naar ja, In Your Hand. Ik had hem vorige week al gepland, maar toen kwam ik er niet meer naartoe. Dus ik heb hem iets naar voren gehaald, zodat we hem wel eens een keer konden draaien. Frank Visser, jarenlang bekend als de rijdende rechter, vindt humor heel belangrijk. Zelf moet hij eigenlijk de hele dag lachen. Vandaag moest ik lachen om een grappige mevrouw in een klein autootje die in haar eentje het verkeerd ophield, vertelt hij. De 64-jarige rechter vindt humor dan ook de belangrijkste eigenschap die iemand moet hebben. En vriendelijkheid en een zacht karakter, vertelt hij over zijn meest ideale vrouw. Zelf heeft Visser nooit in het openbaar gehuild. Ik moet u teleurstellen, helaas. Binnenkort is hij met het programma Me uh, Meester Frank Visser doet uitspraak. En dat is dan te zien op SBS6, want hij is weg bij de Nederlandse publieke omroep. hè? Ja, ze gaan allemaal voor het grote geld. Hè? Ja, logisch ook. Wij gaan naar 1985. Zal wel een van de laatste worden met uh, Modern Talking. You're my heart. You're my soul. Bij Radio Els 558. In de Avonshow nog een paar minuutjes. Yeah. weer hoor, dat vervelende toentje van uh, geduldigheid hè? dat het weer afgelopen is. Deze woensdagse avondshow voor uh, woensdag 16 maart van het jaar des alas 2016. We deden het weer met heel veel plezier, Zometeen nieuws en weer. En daarna gaat gewoon vanavond, vannacht en morgen de non-stop van Radio Els gewoon door met al die prachtige Gauwauw. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. We zijn er morgen weer. Bye bye, zwaai, zwaai. Radio Els 558 met het nieuws. Dit is het nieuws. Mijn naam is Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Amerikaanse president Barack Obama heeft